We beginnen de les 34 van Pri Etz Hayim. Pagina 11, de regel 11, nader punt. Ulfie Shagimel alu ella yetsira. שאופחינת זהיר ענפין, תוואלף אני קראה תורה שבכתב, לכן נקראו יוד גימל מדות, שהתורה נדרשת בהם. האחד פדר אופר די, אופר די, ואת בריית פן רבי ישמואל, סום משנה פן די וער די heeft uh, beschrijft, geeft de dertien uh, methoden, de dertien manieren om de Torah, Torah waardoor de Torah wordt uitgelegd. En hij zegt, Ulef Jeshua, Gimil, Alu, Elai, Zera, en de drie, Steken op naar de Yetsira. Dat zijn de drie gar, de drie eerste van de, de Asiadi die op de waren naar de Yetsira. dat is de regel 12, de Schriftelijke Torah. Lachendikraoujud gimmermidot, zo wat Shah Torah niet drescht bij hen, daarom heet het zij dertien eigenschappen of maten waarmee de Torah wordt uitgelegd, verklaard, twaalf naar de punt. We in eenisch lamojud sferotsel chayud. De klipot. Dertien, van gaan zoeken. Giet zo niet. Maar goed, de asia. We gaan ze hier. Er zijn volbracht de tien sferot van de uh, levenskracht van de klipot. Dertien. En zij zijn geworden tot het uit één uit eh uh, uitwendige tot het bij het uitwendige van de malgoed van de Azië. Hij springt nu over naar die dus Klipot, die uit de Klipot komen dus die die tien sferot, dus die van die vonken die eruit komen uit de Klipot en die komen het worden uitwendige bij het uitwendige van de malgoed van de Azië. Derti. U Jutsvirot rata ni šlama, iud shiba. V nechvalu fertin shila, ba je tse kablim le Nefesh šel bilvat. U kwa rata ni al uh, vol, voltooid, volbracht, de tien sferot van de Asiya, die in haar is. En, Winichelou, en de drie bovenste, is de van de Asiya zelf, en de drie bovenste, drie inwendige bovenste van haar, van de van haar in de jetzera. En werden, nou, dat had, had ik niet, niet, niet, niet volmaakt, niet vol, de, deze zin niet, niet afgemaakt. En de drie bovenste, drie inwendige bovenste van van haar, oftewel van de Jetsira, zijn samengevoegd tot de jetzera. Waas hem e kablium en dan ontvangen zij boven, nevers van de, alleen maar nevers van de Yetzira. Duidelijk. Drie, boven, drie bovenste, die inwendige, drie bovenste van, de, van het inwendige, van de asia, Die streken op naar de hogere, belendende hogere traptreden. En dat is dan, euh, malgoed van de Yetzira. En daar ontvangen ze natuurlijk wat. Dan kunnen ze ontvangen daar van de machtigheid van de Yitzhira, het licht van de machtigheid van de Yitzhira, oftewel de neefjes van de Yitzhira. 14 Nadupunt. Vachar Kachalidei Hakadiish Shano Omrim Kodem 15 Hodu nosev Bahem ruach shel Yitzhira Mamash. Kmoosje, ik tof bij Zrat bij Kijk wat hij zegt verder. Waar haar kagen vervolgens door de Kaddish. Kaddish, dus zeg zegt dat, dat, De zegening, de, de zo'n gebed dat men uitspreekt, uh, bedoelt men dan als het ware de zielen die heen al die al... Mensen die gestorven waren, vooral de zielen die al de aarde hebben verlaten, maar dan geeft men dan de zegening aan de schepper: dat hij groot, machtig is enzovoort. Dat is Kadish, Kadish, zegt men ook. Dat daarna en daarna, door, door de Kadish, normaal wordt het Kadish gezegd, maar het maar kan ook beide: Kadish of Kadish. Kadish, door Kadish te zeggen. Schaan Omrim, die welke Kadish zeggen wij voor de Hodu, voor dat mooie stukje, een van de mooiste stukje van de Smirood, van de Lof, Lofzegeningen, of Lofzang, wat men zegt, Hodu, Hodu la Hashem, ketof, kilolam chasdo, dankt, of geeft hulde aan Hashem, omdat altijd is, zijn geset is altijd er is. Enzovoort. Het is een van de, nog een keer, het is een van de mooiste dingen, de krachtigste dingen die in de smerot, in dat stukje van lofliederen Lof, Lof, is in de sidur. En dat heet hoodoe. Hodu hoodoe betekent prijst, dus gepreest. Prees de schepper, ja. En onthoud dat woordje Jehodu, want dat is het begin van, zo zegt men, een term, naar het eerste woord, van, de, van deze psalmen, of deze de zegening, deze stukken, zegt men dat, de noemde ook, de, deze naam is gegeven, dus aan een hele reeks van deze uh, gebeden. Dus, nog een keer, en door, na de, de Kaddish, nee, en vervolgens, door de kadi's die wij zeggen, voordat wij, voordat wij zeggen, Hodo, voordat wij beginnen met het Hodo, Nosef bij hem wordt aan hen toegevoegd, van die, dat werkelijk van de yetzira Zoals ik, zoals ik zal schrijven bij de met Gods hulp op zijn plaats. Zie je dat? Zo aangere, aangeregend, zeg je dat, steeds toegevoegd wordt stuk bij stuk, stuk voor stuk. In, van, door elk uh, volgend stuk van, de gebed, van het gebed wordt iets van het licht verder toegevoegd. En de mens die begint te werken, wanneer de mens, wanneer jij begint, de mens begint, s ochtends staat hij op, is die dan, uh, zit hij in de klipoot. En zo gaat je dan stap voor stap uitgaan, uitkomen van de klipoot. Door al die eerst handelingen te doen, met de zegeningen erbij. En dan begint je met het gebed zelf, en dan gaat hij verder voort, voort door uh, zich op te wekken daardoor en uh, opstegen verder omhoog. Dat is de weg naar, de, dat is eigenlijk de weg omhoog en dan, daarna komt de weg vervolgens omlaag. Die twee handelingen moeten we doen. Eerst gaan we omhoog totdat we komen tot de uitseloet en dan, keren we terug, want de hele bedoeling is niet om in de absolute te zitten, let op, maar de hele bedoeling om in de absolute te komen, daar de kracht te ontvangen die nodig is, en dan voor deze dagen, enzovoort, en dan correcties te maken, enzovoort, en dan terugkeren naar deze wereld. Maar dan niets verdwijnt in het geestelijke, dan hebben we iets extra verkregen, en dat blijft altijd bij ons, ons, uh, um, ons, aandeel. En de volgende dag weer, het is niet een stukje 1 plus 1. Plus het is altijd in, uh, in een geometrische progressie. Dus niet aritmetische progressie. Gewoon 1 plus 1 is 2, en 2 plus 1 is 3, en 3 plus 1 is 4, maar... 1 plus 1 is 2, 2 maal 2 is 4, 4 maal 2, 4 maal 4, dubbele dus verdubbeling. 4 maal 4 is 16, 16 maal 16 en, enzovoort. Op deze manier gaat het enorm, met een dag wordt het zo, gaat het geestelijke wordt opgebouwd naar de, in vergelijking met de wiskunde, naar de, deze geometrische progressie heet het. We genen, kolshaar, gelke, adibuur, ik baer, kol echade, Zestien we echade, bimikomo, baderach, pratiet. We gaan genen zo ook alle overige delen van het, van de spraak, dus het spraakgedeelte van de, van het gebed, zal uitgelegd worden ieder op zijn eigen, elk op zijn eigen plaats, zestien baderig pratiet, gedetailleerd. Zeventien. Onderweer het a, klalut, gelijk, gelke, hadje boer, wachter, kach, bie me komo, in baer, kool, hem, en we gaan nu uitleggen de, uh, uh, alge, het algemene, de algemene kant, het algemene aspect van de delen van de spraak. We gaan vervolgens, bij me op zijn plaats, zal het uitgelegd worden, zullen uitgelegd worden alle al hun details, bijzonderheden, zeventien, na de punt. Inei mina had baruch hu olam achtin hasiya. Kijk hoe geweldig, hij bouwt zijn boek op, op de manier dat het bij ons zeker binnen moet komen, en waar nodig is, is het herhaling, en lijkt wel voor ons aards verstand dat als herhaling, maar hij weet manier, hij weet, zijn, zijn goddelijk geest weet, uh, vanuit zijn goddelijke geest, weet hij op welke manier wij functioneren, zodat het bij ons goed uh, ingekerfd wordt. Let op. Uh, Hinei, zie hier, mina brahut, uitbreed, baruch shamar vanaf de brahut, vanaf de zegeningen, ochtendzegeningen tot baruch Shamar, tot dat stukje baruch shamar gezegend is hij die zij, Onthoud deze namen, brachot, abrachot, dat zijn de zegeningen. En het volgende, volgende stuk is Baruch Shamar, gezegend is hij die zei. Hoe Olama Sia, dat is de wereld Asia. Kijk, dan weten we heel goed wat wij doen. Vanaf de brachot tot de baruch Shamar, dat is de weg die wij afleggen in de wereld Asia. Achtin. Nadepunt. Vegam hu ole. We niet lalbe kanal. Umin baruch shamar at filat yotzer. hu lama je tsira. We gaan hoe ole. We niet lalbe brilla kanal. Kijk hoe geweldig wat hij ons Stap voor stap zullen wij weten op welke manier wij komen. In de wereld Asiya, alle bewegingen zullen maken, hoe komen we in de wereld Jitsera enzovoort. En als wij dat doen, let op, als wij dat doen binnen, binnen, onze, binnen onze eigen kilim, dan betekent dat dat wij dan op die momenten ontvangen ook uit, dit, uit, uit de, algemene, de algemene wereld Asia of de algemene wereld uh, jetzera enzovoort, dat daaruit ontvangen wij door de eigenschappen binnen onszelf komen wij tot jetzera bijvoorbeeld, en dan betekent dat wij automatisch dan ingesteld zijn, worden ingesteld op de golflengte, waarbij wij ontvangen van de jetzera van het heelal. 18 naar de punt, we gaan hoe olé, en ook deze steegt op. Dus wij zijn opgestegen naar de Asia, en dan deze gaan we opstegen, samen nu met de, in deze toestand van Asia. We gaan weer opstegen, dat zegt hij. We gaan hoe olé, en hij steegt eveneens verder op. We en wordt samengevoegd tot de Yitzira kanaal. Omin uh, baruch shamar atfilat jatser. En vanaf, let op, vanaf de baruch shamar tot het gebed van jatser, de, de zegening over de dag, dat wij zeggen, gezegend is hij die het licht vormt en de duisternis schept. Hoe olam jatsera? Nou, dan weten wij we dat het, dat is de wereld, Yetzirah. Vanaf Baruch Shamar tot het stukje Yetzirah, dat kan je altijd al overal. dat kan je vinden in onze Luriaanse sied door de bulk, wat we hebben zo opgesteld, voorlopig alleen maar, dat, je het, dat kan je dat altijd vinden, deze, dat staat ook aan de, ook aan de Nederlandse kant staat het ook uh, moet het ook staan, dat uh, stukje vermeld, of wat kan je altijd dat Hebraïse woord vinden? Baruch Shamar, en dan weer uh, Yotser. kan je dat allemaal vinden? En de hele bedoeling om zelf te zoeken, ja, het is veel, het is niet veel, maar het is wel zoeken, inderdaad, of het veel of niet veel is, en dan voor jezelf opmaken, wat is het gebed? Baruchamar. Kijk, de hele bedoeling is niet dat, voor, dat men voor jou uitkoudt. Ook de dingen die jij moet zelf zoeken. Dat is uh, dat, uh, dat bestandje. Uh, de Luriaanse sidur, wat ik aan jullie heb gesproken. Het is alleen maar naslagwerk. En jullie moet, jullie moet, jij moet zelf daar, daarmee werken. Dus, als je dat, wat je hoort hier, hij zegt, let op, hoe ik dat zeg, hoe goed hoe hoe te werken. Hoe moet je zo, want ik heb ook op zo'n manier gewerkt. Niets wordt uitgekauwd. Als, als iets wordt uitgekauwd, dan is het dan is waardeloos voedsel meer. Niets, niet interessant. Dan heb je geen verdienste daaraan. Dus, jij hoort wat hij zegt ons, ja? Hij zegt, uh, brachot, zegeningen. Nou, jij gaat naar de, deze sidur, en je haalt al die zegeningen eruit voor jezelf, of je markeert het met een of een andere kleur dat je weet en dat hier voor jezelf, dat je weet waar het, waar het staat. Ja, als je zegt nou uh, uh, baruch Shamar, dan kan je dat ook vinden bij jezelf baruch Shamar. En je kan er ook een apart bestandje maken. Je kan ook aparte bestandjes voor jezelf maken. Dus Kopiëren. Die twee kolommen bijvoorbeeld. Jij kopieert het rechts en links en maak je wel een klein bestandje van, van Baruch Shamar. En dat stop je daar in een bepaald mapje voor jezelf. Dan weet je eigenlijk ah, en dan richt, maak je ze dan, uh, hoe zeg je dat, orden je ze op de manier zoals het gebed is opgebouwd. Dan kan je altijd zien, nu slaat het over. Uh, zeg, de zegeningen, ochtendzegeningen. Ah, je open direct het bestandje en heb je altijd voor jezelf. In plaats van dat, dat we dat gaan je uitkouwen en allemaal kom, daar naar het plaatje, de die, en de blaadzee, de blaadzee, de die. De hele clue is om zelf inspanningen te leveren. Daar gaat het om. En dat is wat hij zegt. Vanaf de, ik in het midden van de regel 18, vanaf de Baruch shamar, vanaf de gezegende zee Baruch shamar, dat weet je, de, tot het gebed Jotzer, dat is de wereld Jotzerra, dan weet je dat jij op deze manier komt tot de wereld Jotzerra, ik kan altijd, uh, altijd na, natrekken en kijken op welke manier jij dat wel doet enzovoort. Dan kan je goed kijken naar de woorden die daar zijn. En, en, enzovoort. We gaan, hoe, ole, en, we babrija, en ook deze, die steegt op, verder, en wordt samengevoegd tot de bria, zoals boven gezegd, werd, op de manier zoals boven gezegd werd. 19, naar de punt. Um Omiotseer, ada, amida, hoe, olama bria. We niech laiba het siloed, en leren Hana. Kijk wat je zegt En vanaf de Jotzer, vanaf dat gebed jcr, tot de Amihamida, en de Amida is dat uh, standgebed. Hoe Olama bria, dat is de wereld Brija. Dus standgebed is niet inbegrepen. Maar tot, als je zegt tot, niet tot net, tot en met, maar tot. Dat is de wereld Brija. We niech and het en die wordt. Samengevoegd met de ad op de manier zoals boven gezegd werd. De regel 20. U minamida ad-kadis, shekodem ashrei. Hule, we hule. Hu o Kijk nou goed verder wat je ons zegt. En vanaf de Amidal let op, vanaf het standgebed, ad Kaddish, tot de Kaddish, daar is een andere Kaddish, tot de Kaddish die vooraf gaat aan Ashrei, aan gelukkig zijn jullie, gelukkig zijn Ashrei, of gelukkig of geprezen zijn, we zullen zien wat het is. Daar is, Dar is dat is olama atzilut, de wereld atzilut. Punt. Twintig naar de punt. 21. Limala. We niksharin, we holin, o lam, atachton baulam, mi menu. Aad, shenim nimt kulam jachat, tweeëntwintig. Me kusharim, baat silut, baet filat, judhet, schmanesre, achtin, judhet. Kedeila sot zivuk, elion, dizon. Wat ze kan u daar. We ze hier, dat tot nu toe, Helinuk, Ola, Olamot, we deden opstegen alle werelden, 21, millimeter alle vanaf van beneden naar boven. Alle werelden bevinden zich in mij. We nikscharin, en we hebben hen Aangebonden, we en in en een lagere wereld aan de belendende hogere wereld. Weet ik nou wat we hebben gedaan? Atsjenim Tsayim Kulam totdat tot een toestand waarin allen samen bev zijn uh, verbonden met elkaar. 22, Baetzilut, in de Aetzilut, en dat, dat is, let op, Baet, in de tijd van het gebed, Yudget, in de tijd van het gebed van Shmonesre, Yudget is 18, en het, in, in de hele getal is het Shmonesre, oftewel, uh, het gebed van 18, 18, 17. Of, men zegt ook, sta, het staand gebed, we weten dat er 19 zijn, als je dan in de want er waren achttien, en daar eentje werd dan toegevoegd, oh, uh, extra werd toegevoegd, en daar uh, spreken we nu, nu nog niet, niet, over, niet over. Kedij, laatst wat, om, waarom, dus we zijn daar opgestegen. om, en zijn allemaal verbonden deze werelden, om Zivouk, de hoge Zivouk, te maken, oftewel bij te dragen tot het Maken van de hoge Zewoek, van de zoon van de Atsilut, zoals het bekend is. De hele bedoeling is, om alles wat we doen, om de zoon, de ze zeeranpien en ookwa, mannelijke en vrouwelijke, tot Zewoek te brengen. En dan ontvangen we alles wat we, wat, wat, wat we kunnen ontvangen. 22 naar de punt, we aasna, saa, zewoege, 23, ahu baat, baat, en dan wordt er een zivouk, deze zivouk gemaakt in de atsilut. Dat is eigenlijk uh, wat wij daarmee bereiken. Wij stoppen hier omdat het zeer belangrijk is nu om de volgende les te beginnen met de volgende fase. En niet halverwege te stoppen hier. Maar zo zie je dat wat de bedoeling is van het gebed. En niet zomaar wat men, wat men in de wereld doet, in welke religie dan ook. Met inbegrip begrip van, van, uh, Joden, van het Jodendom. Dat zij zeggen dingen, al zeggen zij natuurlijk van wat zij zeggen, ze zeggen in de taal van de schepper zelf. Het is, eh, daarom, daarom worden ze ook genoemd, het volk, uit, het uitverkoren volk, want zij spreken de taal van de schepper zelf. En spreken bedoel ik dat zij het uitspreken, het gebed in de taal van de schepper zelf, de taal waarbij de letters helemaal overeenkomen met de krachten van de boom des levens, van Hashem. Maar als men dat niet weet, wat men doet, wat, wat, wat is het dan? Hoe, hoe, hoe kan men dan iets uh, opsteken? Hoe kan men dan uh, man omhoog doen en dan weer naar beneden doen? Hoe? Nou, laat, laten we zeggen dat een kind dat uitspreekt. Of een kind, laten we zeggen dat jij laat een kind uh, van acht jaar die al een beetje kan lezen... Of zelfs negen jaar, tien jaar. of zo. En je laat hem dan um, iets lezen van nou, de literatuur. Nou, dat we zeggen van Moelisch. Ik weet niet of dat een literatuur is, weet ik niet. Maar dat doet er niet toe. Men zegt dat het literatuur is. Nou, laat hem dan even iets voorlezen van een boek van Moelisch. Ja? Nou, hij begrijpt niets. Begreep hij dan, heeft hij dan smaak van literatuur die hij leert, die hij dan, uh, wat hij, wat hij met, zijn, met zijn lippen zegt. Precies hetzelfde, die kindertjes van uh, Joodse kindertjes, laten we zeggen, die dan 18, uh, 12 jaar zijn, die kunnen erg goed lezen, erg goed lezen. Veel beter dan Nederlandse kindertjes van 10 jaar die. Uh, die kunnen literatuur niet lezen, niet, niet, niet verstaan, maar ook niet lezen met, met gestoter. Joodse kindertjes, die, in, in het bijzonder orthodoxe, die eh, weten erg goed, die stampend werkt, werken dag, en elke dag werken ze hard aan, men werkt met hen hard aan, aan het leren van de Torah, uitwendige manier van het leren van de Torah, maar ze kunnen dat erg goed. Ze kunnen het erg goed. Nou, laat hem dan die gebeden uitspreken. Hij weet het allemaal uit zijn hoofd. Ja, een Joodse kind bijvoorbeeld, die echt. Uh, die weet alle gebeden, de hele, het hele gebed, gebedsboek kent hij uit zijn hoofd. Ja, ik, ik zeg het zoals het is: een normaal, een kind, zo normaal, geen wonder, geen uh, wonder, wonderkind, Maar gewone. Uh, gewoon een kind, uh, tegen een jaar of twaalf, uh, hij uh, kent het allemaal uit zijn hoofd. Nou, laat staan dan een beetje lezen, voorlezen. Maar begreep je daar een woord? Natuurlijk begrijp je wel, wat die, ook kan je begrijpen de woorden, maar weet je dan wat, die, wat, die spreekt? Betoel, wat hij spreekt? Ik bedoel, wat hij doet, dat, gespro, dat, dat gebed wat hij, uh, wat hij zegt? Natuurlijk niet, maar ook zo ook hun... hun hun ouders weten ook niet, absoluut niet wat ze doen. Wat doet het gebed? Een beetje sentimenten, een beetje dat, een beetje, weet ik veel wat het allemaal is. Het werkt niet, eigenlijk. Het, het is niet, het is natuurlijk, uh, zij menen dat zij, dat zij iets omhoog brengen, en zij brengen niet omhoog. Een beetje emotie, emotie, weet ik veel wat het allemaal is. Maar... Uh, ze weten niet wat, het, wat ze doen. En daarom is het bijzonder belangrijk om te weten eerst wat je doet voordat jij aanraakt een, een gebed. Eigenlijk, ze doen het omgekeerd. Ze, ze zeggen eerst lo, lishma en daarna misschien komt lishma. En dat is allemaal natuurlijk mooi bedacht om. Uh, om, dat, om het heilige te brengen naar beneden, naar het volk, in plaats van het volk laten doen opstegen naar het heilige. Dat is de bedoeling en niet de bedoeling om, om het heilige te brengen naar de klipot. Het volk is vol van de klipot. Hoe kan je brengen aan hen iets heiligs? Je moet hen opheffen omhoog te brengen naar het heilige. Maar wie kan, wie kan het voor hen doen? Als ze Ari niet leren, duidelijk. En dat is wat wij leren, het is belangrijker zelfs dat jij niet weet hoe uit te spreken die en die gebeden. Je weet niet eens waar ze zich bevinden in het, in het, in, uh, in het gebedsboek, in de sidoer. Daarom is het wel belangrijk om te weten, hoe, wat doet zo'n gebed? Alvorens je verder ermee gaat, en natuurlijk ook aan jou is het gegeven, het is allemaal aan jouw werk, om zelf verder na te trekken, te gaan naar die gebeden zelf. Ja, in dat Ons Loriaanse Sidoer. Of als je een andere Sidoer hebt, uh, de, daar kan je het opzoeken en te kijken natuurlijk. Het Nederlands, ook Nederlands, zullen we daar aanpassen op zijn tijd. Ze zeggen allemaal. Uh, God, God van allerlei woorden die zij ontleend hadden aan, overige, aan andere volkeren, in plaats van te zeggen, de, het juiste naam de juiste, de juiste, de juiste namen gebruiken, verschillende namen van de Shem te gebruiken, verschillende schakeringen van zijn naam, dat zullen we allemaal verbeteren, en ook hun klassieke vertaling zullen we aanpassen, en maken dat zullen we dat maken eenvoudig en krachtig zo, in overeenstemming met het de hele getal zelf en niet naar hun intellectuele vertalingen. Volgens hun intellectuele inzichten. Dus werk met dat zelf-zelf aanpak, dat gaan maar dat kijken in dat sidoer wat wij hebben uh, van dat Luriaanse Sidoer. Ga maar kijken welke gebeden zijn dat en wat wij ook hier hebben we geleerd. Ga kijken en... Um, doen wat hij opzoeken, eerst opzoeken en zoals wat ik had al eerder gezegd werk ermee zo so, uh, maak aparte bestandjes et cetera, et cetera, dat is jouw werk, dat kan ik niet voor jou doen uh, Iedereen moet zelf dat weten want jij ja, hebt jouw eigen kilim en jij werkt alleen tijd tot tijd met Hashem uh, zonder uh, herder te hebben ...ja, zonder begeleid te worden door iemand... ...ik geef alleen wat ik geef... ...ik, ik werk alleen aan mijzelf... ...wat ik kan... ...en de rest... ...geef ik ook aan jou iets wat alleen... vergemakkelijkt ver, een beetje... ...het werkt aan, aan werk dan... ...geeft een methode... ...geeft ons... ...hij geeft ons de methode... ook ik geef door de methode... ...maar de rest, het werk moet je zelf werken... Ja, ...het werken voor, voor iemand anders... Geen mens kan werken voor iemand anders. Geen mens kan bewerkstelligen dingen voor de ander. Het is allemaal mooie fantasie, mooie, mooie beelden ze hebben gemaakt, dat, dat jij kan bidden voor iemand anders. Men begrijpt absoluut niet hoe dat in elkaar zit. Elke mens moet bidden voor zichzelf, vanuit zijn eigen kiel. En als men bidt voor iemand anders, die ontvangt dan ook iets wat, wat gemeenschappelijk, iets, iets wat... Uh, de ander heeft voor hem aangetrokken, maar het is niet in zijn eigen kieling. Nee, het is net als het, uh, uh, als de ander doet bij jou bijvoorbeeld uh, uh, een masseur, die masseert jouw rug, wordt jouw rug beter? Nee, absoluut niet. Maar eventjes een kwartiertje, half uurtje voel je je lekker verlekker. Net zo, precies hetzelfde is het. Er lig je wanneer dan uh, iemand staat daar in de, een of een andere lumbel staat daar als voorzanger in de kerk of in de synagoge. En hij iets dan, iets van mompert. Voor, voor, en dan denk je dat, dat, dat, het iets, dat hij haalt iets naar beneden ook voor jou. Zo'n massa, massa uh, troep. Het uh, is een fast, fast, food wat hij naar jou trekt toetrekt. En dat neem je dat zelf op. In plaats daarvan, werk individueel zelf aan jouw eigen vervulling, naar je eigen verlossing. En daar hebben we alles voor een beetje gemaakt, ter beschikking gesteld. Nou, werk nou aan dat sidur zelf. En um, als je die bestandjes zelf aanmaakt, uh, doe dat ook voor ons. Als je die bestandjes aanmaakt en dan weet je niet of het goed is, of dat uh, niet helemaal uh, goed heb je dat gedaan. Zo kan je altijd naar ons doen. En als je dat goed doet, ook geweldig, dan kunnen wij dat ook gebruiken. Ja, dan kunnen wij, dan, dan doe je ook iets, iets ook voor, voor, voor ons, als je dat dat zelf. Uh, apart zet al die afzonderlijke gebeden in aparte, in aparte stukken, aparte bestandjes, kleine bestandjes, dan kunnen wij ze ook uh, gebruiken, nou, ook jij, ja, en kunnen wij ook deze gebruiken, Anderen ook misschien aanbieden die dat wel moeite daarmee hebben om die zelf eruit te halen uit de Luriaanse situatie.